6 uur, Kees Groot met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 16 jaar cel tegen een douanier die zou hebben meegewerkt aan de smokkel van grote hoeveelheden cocaïne in de Rotterdamse haven. Volgens het OM is Gerrit G. schuldig aan corruptie en witwassen. Bij hem thuis werd ruim 1 miljoen euro gevonden, grotendeels in briefjes van 500. De politie heeft drie mensen opgepakt in verband met de ontvoering in Breda eind vorig jaar. Toen werden twee mannen meegenomen van een terrein van een garagebedrijf. Na drie dagen ontsnapten ze uit de loods waar ze werden vastgehouden. Er zijn nu twee mannen en een vrouw aangehouden. De politie vermoedt dat de ontvoering het gevolg is van een mislukte drugsdeal. Het rekenonderwijs op Nederlandse basisscholen blijft achter. Op de internationale ranglijst is ons land afgezakt naar plaats 16, de laagste positie in 20 jaar. Basisscholieren scoren gemiddeld ook steeds slechter in natuuronderwijs. Staatssecretaris Dekker vindt dat het Nederlandse onderwijs een inhaalslag moet maken. In de Amerikaanse staat Tennessee zijn vanwege bosbranden 14.000 mensen geëvacueerd. Ook in Georgia en North Carolina leiden de natuurbranden tot problemen. Inmiddels is het gaan regenen, maar experts denken dat het te weinig regen valt om het vuur te doven. Het leger is daarom ingeschakeld om de brandweer te helpen. De gemeente Amsterdam gaat intimidatie op straat strafbaar stellen. Uitschelden, naroepen of de weg belemmeren wordt verboden. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat bijna 60% van de Amsterdamse vrouwen... het afgelopen jaar te maken heeft gehad met straatintimidatie. Mensen die de fout ingaan krijgen een boete die kan oplopen tot ruim 4000 euro. Het weer, de komende uren daalt de temperatuur snel tot onder het vriespunt. Vannacht kan het lokaal min 7 worden. Morgen vanuit het noorden bewolking met een lokaal wat motregen. In het zuiden schijnt nog lang de zon en blijft het met 2 graden koud. In de rest van het land wordt het 7 graden. Dit was het NOC-FM Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een drukke spits, vooral in de Randstad... Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch... staat een lange file tussen Maarsen en Nieuwegein van 13 kilometer. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Horen en Zoetewouderdorp Dorp... 17 kilometer langzaam rijdend verkeer. De andere kant op van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen ongeveer een half uur op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Alkmaar en Knopend-Badhoevedorp... 14 kilometer. De vertraging is daar 40 minuten. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen en kilo Ambacht en Sliedrecht, een half uur onthoudt En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Geldermalsen, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. En dat leidt tot een file van 14 kilometer tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder. Ook daar is de vertraging 20 minuten. En op de N14 Den Haag-Leidsendam bij Leidsendam ook 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah! is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond. Ja ja ja, goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van ZFM in de avond live. Met vandaag een bomvol programma. We gaan telefonisch bellen met Hannes Junior. Hij heeft een nieuwe single uit en daar gaan we zeker alles over vragen. We bellen met uh, ja, Ray Bejamin. En uh, die kennen we natuurlijk allemaal van uh, bloed, zweet en tranen. En we hebben vandaag ook weer een co-host. Ja, ja, wie is het? Randy Blomhaar. Goedenavond. Goedenavond Roy. Leuk dat je eventjes uit Leiden hier bent gekomen. Ja, altijd leuk om aanwezig te zijn. Je zag ons gisteren, of vorige week, lekker Chloe op de radio. En je dacht van nou, we gaan... oh, ik wil dat ook wel een keer. Ja, ik denk, nou is het mijn beurt. Gezellig dat je er bent. We gaan het zometeen natuurlijk over van allerlei dingen hebben. Want je doet heel veel in de entertainmentwereld. En daar ben ja, Ik natuurlijk benieuwd naar. En we gaan gewoon lekker de week door bespreken zometeen. Maar, Gezellig. Uh, ja, dus, uh, hoeveel dagen denk jij dat het kerst is? Uh, ja, dat is goed. Drie dagen. Over drie dagen? Oh, over hoeveel dagen? Ja, hoeveel het kerst dagen? Is, sorry. Ik dacht hoe lang kerstmis was. Nee, nee. Hoeveel dagen denk je? Uh. Het zijn er vandaag 25 en uh, ik ga vandaag mijn eerste kerstplaat draaien hier op de radio. Oh, dus uh, Danny Vroger met zijn nieuwe kerstnummer. I want a lot for Christmas There is just one thing I need I don't care about those presents Underneath the Christmas tree I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come through You know that all I want for Christmas is you Don't ask for much this Christmas I won't even wish for snow No, I'm just gonna keep on waiting Underneath the mistletoe There's no sense in hanging stockings There upon the fireplace Cause Santa here won't make me happy With the toy on Christmas Day I just want you here tonight Holding on to me so tight But girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you And all the lights are shining so brightly everywhere And the sound of children's laughter fills the air Everyone is singing I can hear those sleigh bells ringing Santa won't you bring me the one I really love Won't you please bring my baby to me I don't want a lot for Christmas This is all I'm asking for No, I just wanna see my baby Standing right outside Make my wish come true. You know that all I want For Christmas Cadeautjes dat hoort natuurlijk ook tijdens deze weerwed Het ene uiterste naar het andere uiterste gedraaid. Natuurlijk eerst het Kerst en nu uh, chillen, Piet. Met uh, Piet te brengen cadeautjes en Sinterklaas nummer. En zo blijven we lekker deze uitzending doorgaan met allerlei leuke, gezellige muziek. We komen nog even terug op de Kerst. We komen nog even terug op Sinterklaas. Maar uh, Randy, um, ja, jij hebt ook alles te maken met deze periode, toch? Met de Sinterklaas. -periode. Ja, we zijn uh, druk bezig in de Sinterklaastijd tijd natuurlijk. Diverse optredens natuurlijk bij uh, de, de, de, ja, ik, ben, uh, ik zit aangesloten bij de uh, Wolf Entertainment. Danny! En uh, ja, uh, Danny komt de studio binnen gelopen. Gezellig. <laughs> hij kon er niet later. Nee, hij is ja. erbij. Maar, uh, Gezellig. Ja, zoals ik zeg, ik ben aangesloten bij de Wolf Entertainment. Het dus een entertainmentbureau in Leiden. En uh, wij doen diverse... Uh, ja, we zijn al uh, langere tijd voor de Sinterklaasperiode... begonnen met het oefenen en repeteren van de Sinterklaasvoorstelling. Daaronder uh, zingen we, dansen we, we goochelen... Uh, ja, het is heel spectaculair voor de kinderen in ieder geval. En ja, uh, ja we zijn druk bezig met die voorstellingen. Afgelopen zaterdag stonden we in Duinero. En uh, ja, we hebben nog een aantal uh, voorstellingen te gaan. Helemaal gezellig. Het uh, is toch al het kinderfeest, toch? Uh, wat, wat vind jij van die hele discussie? Ik vind die discussie, ja, ik, uh, ik heb het er eigenlijk liever niet over. Want ik kan me eigenlijk daar behoorlijk kwaad aan maken. Maar uh, ja, ik, uh, bij mij moeten ze er niet meer aankloppen in ieder geval. Nee, oké. Okay. En je komt, nog één vraag. Ja? en dan stoppen we over die discussie. Je komt uit Leiden. Ja. Daar is vorige week, of twee weken geleden, toch ook wel flink gedemonstreerd hè, door een stel idioten. Ja. En, um, heb jij dat ook meegemaakt? Ja, ik heb het meegemaakt. Ik liep natuurlijk mee in de optocht en um, ik stond samen met uh, Martijn de Wolf, waar ik de voorstelling mee doe. Wij stonden op een Amerikaanse truck achterop en uh, wij stonden te zingen. Met een geluidsinstallatie erop en uh, ja, dat, uh, die ging zo hard. Zeg maar, dat, uh, en je hoorde niet weg met die zwarte blackface nee, en dergelijke. Nee, ze vielen zo weg uh, qua stem. En, uh, het mooie was allemaal, ze hadden een plek aangeboden gekregen om uh, te mogen demonstreren naast ja. de kerk in Leiden. En uh, ja, het Leids publiek die, uh, die is daar sowieso niet, uh, niet uh, van gediend. Dus ze zijn met z'n allen massaal zijn ze voor die demonstranten gaan staan. en ik zag het. Uh, die zijn uh, I love, Zwarte Piet, gaan roepen. Ja. En uh, die demonstranten die vielen eigenlijk helemaal in het niet. Ik moest er ook wel om lachen, want ik heb uh, het stukje op Facebook gevolgd. En uh, iemand was het de telegraaf was het live aan het verslag geven. Ja, klopt. Uh, dat hele, die hele discussie daar. En uh, ik moest wel zeggen, ik moest er keihard om lachen. Ja, het, is, uh, ja, het was eigenlijk een, een blunder, ja. Uh. Het is, uh, ja, ik heb later nog iemand gesproken van de politie zelf... en uh, er werd ook verteld dat uh, de enigste die blij mochten wezen... dat er zoveel politie op straat liep... dat waren de demonstranten zelf, want ja. het werd niet getolereerd in Leiden. Ondertussen is Danny de Klerk ook aangeschoven. Danny, hallo? Daar ben je weer. Kon je het niet? Ja, hij doet het nu wel. Hij doet het? Ja. Oké, okay, mooi. Kon je het niet laten? Nee, ik kon het niet laten. Ik, ik had het beloofd. Hè. Als er een is, ben ik er ook. En toen uh, was het eigenlijk al een weekje... Een weekje later. Ja, ik zag het van de week uh, Facebook. Ik dacht, hey, wacht, ik ga hem ga gauw berichten en uh, jou ook. Dus uh, ja, daar ben ik ja, er weer. Ja, ja. Gezellig. Gezellig. Ah, ook hij hij laat bent. me ook niet in de steek ook. Hè? Nee, nee. nee. Ik blijf bij je. Gisteren, ja, vorige week jij niet op Facebook natuurlijk. Je hebt ons gevolgd natuurlijk via de live. We nee, nee. zijn natuurlijk via, via Facebook via diverse kanalen te, te volgen. En uh, daar heeft René natuurlijk vorige week de hele tijd ons te volgen. En, uh, ja Je gaat ook zometeen misschien wel zingen hè? Ja, dat, dat, uh, ja, daar sta ik wel voor open. Gaan we zijn gaan wel voor open. Tuurlijk. <laughs> Komt helemaal goed. Hé, <laughs> hey, we gaan weer even een plaatje draaien. Het is. Uh, Jamais staat klaar met Wake uh, Me Up. Hier op CFM Zandvoort. Heeft u een plaatje? Wilt u ook een plaatje aanvragen? Dat kan via 0235730393 5730393 De kutnummer. Kijk. Dus. <laughs> nee. nee. But not my eyes But that's fine By me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 Stel dat we hier vanavond nog vertrekken met elkaar. Daar ben ik heel de nacht bij u bereik. Dan kan ik 24-7 genieten van een vrouw. Een vrouw die alles heeft wat ik zoek. CFM het Lexus voor uw regio. U hoorde ja Ali B en uh, nog uh, vele anderen. En uh, ja, Randy, heb jij ja. toevallig uh, at your late night uh, gekeken van de week uh, toen Ali B daar te gast was? Uh, nee. Weet jij hoeveel centen deze man al heeft verdiend? Ik denk dat het gewoon echt al om miljoenen gaat. Weet je, hij begon al met die straatrapper, je weet het wel toch? Ja, ja, ja. En, uh, en nu uh, heeft hij zo'n imperium Opgebouwd met, met al deze ja, collega artiesten zoals Brace natuurlijk, maar ook zijn eigen neef Jesser. Hij is ooit uh, volgens mij geholpen door Marco Barzato. Ja, inderdaad. Met, um, wat zou je doen? Wat zou je doen? Ja. ja. Maar er was van de week een, uh, ja, een, een documentaire-achtige programma dan bij RTL Late Night over hem. Maar het was heel leuk om te volgen en je zag ook helemaal wat deze man allemaal heeft gedaan. En er is nu eindelijk een nieuwe uh, album uit en daar uh, is één van de nummers Let's Go. Ja, met uh, Kenny B en Brace. Ja, heerlijk nummer, toch? Ja, en aangevraagd door Priscilla. Dus uh, hartstikke leuk. Ja, zeker. Altijd leuk. Hebben u ook een verzoekje? Kan u natuurlijk altijd even bellen naar de studio. 023 573 0393. Vraag aan Randy mag natuurlijk ook. Alles is welkom. Alles is welkom. Alleen maar leuk. Dus uh, ik zie alleen dat ik nog geen plaat klaar heb staan. Dat is wel erg. Dat is wel heel erg. Nou, ja, gaan we gaan even naar de, de reclame. Zullen we, zullen we even naar de reclame gaan? <laughs> zullen we lekker een draaien? Ja, gezellig.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 Alles wat ik doe, dat moet jij weten, want alles wat ik doe, doe ik voor jou. Elke dag geloof ik aan jou te denken, jij bent echt een engel van een vrouw. Niemand op de wereld kan weten wat ik voel, alles is zo anders nu, ja jij bent echt mijn doel. Niet geloven, alle woorden die je zijn. Ja, dat doet me goed, jij hoort bij mij. Wat jij geeft heb ik nog nooit gekregen. Liefde en begrip en heel veel trouw. Daarom vraag ik jou, blijf in mijn leven. Niemand kan het winnen, nee, niemand kan het We zijn zo rood als de liefde Alles zegt aan jou Jij weet want alles wat ik doe, doe ik voor jou. Elke dag loop ik kan je aan te denken. Jij bent echt een engel van een vrouw. Alles wat ik doe, dat moet jij weten. Alles wat ik doe, dat moet jij weten. Alles wat ik doe. Dat moet jij weten. Want alles wat ik doe, doe ik voor jou. Ja, Randy, uh, je eerste single. Hè? Ja, dat is dit? alweer een tijdje geleden, Roy. En hoe heette die? Alles wat ik doe. Ja, natuurlijk. <laughs> 2011. 2011 alweer? Ja. En, en daarna is jouw... Uh, ja, jou Vorig jaar jouw andere single uit, uh, uitgekomen. Ja, door, die, door wat jij met me doet als je dans Die gaan we zo meteen zeker ook nog even draaien. Toppie. Dat is wel alleen maar leuk. En je gaat nog live zingen, twee uur. Dus dat uh, komt helemaal goed. Wil je dat gaan nou zien? Ga dan even naar mijn Facebookpagina. Roy van Buurdingen. Zoek me gewoon even op en word vriendjes. En uh, ja, dan kun je meekijken in de studio. En als ze een en, uh, verzoekje uh, hebben voor wat ik moet gaan zingen. Dat is ook wel leuk. Ja, misschien als er verzoekjes zijn. Zet het onder uh, bij ons in het Facebook bij het live kan, of bel gewoon 023 573 0393. Dat is onze CFM hotline. Alleen hij loopt niet zo, dus dat uh, komt helemaal goed. Hey, um, wat, is jouw, um, wat is jouw muziekkeuze in het algemeen? Je zingt zelf Nederlands. Hou je ook echt van Nederlandse muziek? Nou, ja, ik, ik hou zeker wel van Nederlandstalige muziek. Ik bedoel, uh, ik zing het natuurlijk. En uh, ja in de auto draai ik het ook wel. Maar ik ga afdrukken van een, uh, een lekkere standplaat. Uh, ja, een beetje decibel. Uh, dat soort dingetjes. Zullen we ook gewoon zo meteen zo'n stamplaat lekker draaien gewoon? Ja, een beetje hak hier in de studio. In de <laughs> heb je hard voor. <laughs> <laughs> maar we gaan, we gaan nu eerst eventjes de baseballs draaien hier op CfM Zandvoort. En komen we zo meteen buiten terug. Misschien wel met zijn stamper. Oh baby, baby, I wasn't supposed to know That something wasn't right, yeah Oh baby, baby, I shouldn't have let you go And now you ride right beside you yeah. Show me how you want it to be Tell me baby, cause I need to know now Because my loneliness is killing me I almost confess I still believe When I'm up with you, I lose my mind Give me a sign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 I lose my mind, give me a sign. Jij ooit verzonnen en bedacht Hoe jij het leven leeft Dat moet je maar weten Hoe jij het leven leeft Dat boeit me niet meer Met wie je stoerdo speelt Het kan mij niet meer schelen Weet wie De studio, hè? gezellig hoor, met Danny ja. de Klerk en uh, natuurlijk onze co-host van vandaag, Randy. In de Polonaise. Ja, in de Polonaise en hé, ondertussen gaat het lekker door, maar ja. ja. Hey, er uh, hier. Hey, er is toch uh, ook uh, wat verdrietig nieuws afgelopen week, hè Randy? Vertel. Ja, nee, dat klopt, ja. Uh, onze goede vriend en collega Rick Nijman, uh, die heeft uh, gisteren afscheid moeten nemen, definitief van zijn vader. En uh, die is op veel te jonge leeftijd heen gegaan. Dus uh, ja, ik vind eigenlijk wel dat er even bij stilgestaan mag worden. En uh... ja, Rick heb altijd wel leuke liedjes. Dat uh, weder, uh... En uh, ja, het is wel leuk om een liedje te draaien voor ik, vind ik. Dat gaan we zeker even doen. Zijn vader was echt zijn steun en toeverlaat, ook in de entertainmentwereld. Ja, inderdaad. En hij waar ik uh, was, wij. Ja, en hij was echt een geliefd man. Want dat merkte je wel toen het eenmaal gebeurd was. Dat heel Facebook daarmee ontplofte met allemaal steun, ja. En dat is heel, veel, heel respectvol. Ja, zeker. En het is heel erg als je dat overkomt om je vader op zo'n jonge leeftijd te, te verliezen. En uh, ja. Ik, uh, ja, we moeten er met z'n allen zijn voor die jongen, vind ik. En uh, ja, ik wil een liedje voor hem draaien. Nou, gaan we doen. Welk liedje heb je uitgekozen? Ja, ik vind dat hij een heel leuk zingetje heeft. En uh, ik zing hem zelf trouwens ook in mijn repertoire. Ik laat hem in je leven van Rick Nijman. Mijn leven gaat toch zoals het gaat? En ik ben in mijn lijf, die jongen, die jongen van de straat. Maar leeft komen dromen na. De roddels vliegen pas door mijn leven heen. Maar ik weet wat ik wil en ben, en blijf nooit lang alleen, dan ik vecht voor geluk. En ik kijk niet echt naar wat een ander heeft Ik volg mijn eigen pad en er is niemand die me leeft Ja, net als iedereen En ik ben geen heilig boontje Maar dat zie je toch meteen Maar leef mijn dromen na Ik lach zo vaak Mijn eigen tranen weg En soms gaan dingen goed Maar vaak heb ik ook pech Maar ik vecht voor geluk. En ik kijk niet echt Naar wat een ander heeft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 We need leaf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 Even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Met de vlam.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 Met de vlam in de pijp, door die eindeloze... Piep piep piepietje, piep piep, piep piepietje, Sinterklaasje! Piep piep piepietje, S Sinterklaasje! De Sint is in het land, samen met de Pieten. Pepernoten overal, tijd om te genieten. De Pieten zijn de bom. Dat zul je vast wel weten, maar de Sint mag je niet vergeten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje, zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, en heeft een mega gave staf. Het is Sint Sint, Sinterklaasje. We roepen naar de Sint, hey! we roepen naar de Sint. Hey! We roepen hard, hard naar de Sint. Hey! Je pieten zijn erbij, hij hey! lijkt dat zijn wij. Dit is de move voor jou en mij. Dit is de Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move. De, de Pieter Sinterklaas move. Snachts op de daken, in de sneeuw, in de kou, om groene vol te maken. Dus wees een beetje lief, we gaan je niet vergeten, want we kijken je, moest dus weten. We roepen Sinterklaasje, met zijn grote lange baard. Sinterklaasje zit altijd op zijn witte paard. Sinterklaasje, en heeft een mega-graven staf. Het is CC Sinterklaasje. We roepen naar de zin, hey, We roepen naar de zin, hey. We roepen hard, hard naar de zee. Hey! De pieten zijn erbij. En hey! lijkt dat zijn wij. Hey! Dit is de move voor jou en mij. Dit is de Pieter Sinterklaas move. De Pieter Sinterklaas move. De Sinterklaas moe. Wij zijn te gek, oh je, yeah. wij zijn te gek. Wij zijn te gek, oh je, yeah. wij zijn te bij. En op 6 december zeggen wij de kinderen weer gedacht. Maar volgend jaar zijn we fris en fruitig terug met veel gelach. It's a Santa Claus move. Wat een lekker Sinterklaas nummer, hè, Randy? Zo, zo blijf je in de sfeer, hè? Ja, zeker. Zeker. Lekker de Piet de Sinterklaas move. Voor uh, ja, het kind van Priscilla aangevraagd. Dus uh, hartstikke gezellig. En leuk. Dus uh, lekker feest hier. We gaan zo meteen lekker ook nog de kersttoppers draaien gaan weer richting de kerst? Ja, we gaan weer gewoon weer even richting die kerst. Want ik heb ook zo meteen een nieuwtje over de kerst. Dus dat is wel even leuk. Oh ja, dat is, dus, uh, is wel gezellig, gaan... hè, kerstfeer. Ja, kerstfeer vind ik altijd gezellig. En nou helemaal op de, uh, op de radio. Dus, uh... Ik als kerstman. Ik als kerstman. <laughs> we, gaan we gaan eventjes uh, naar André Hazen Junior leven. Op een vrijdag in de kroeg, ergens in Amsterdam. Zat aan de bar met een glas, een oude wijze man.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 Van uh, ja, André Hazes, junior hier op uh, CFM Sanford. Het gaat lekker met hem, hè, jongens? Ja, gaat, uh, heel goed, hè? Danny, um, ben jij er ook nu? Ja, hè? Uh, ja. Ja, ja, he, ja, ik he? ben Eigenlijk nee, Eindelijk die schuif open. <laughs> eindelijk. Ik vergeet steeds die schuif van jou open te doen. Ik, kom daar. ik zie jou hier niet. Uh, Randy, zie ik hier. Jou uh, moet ik helemaal... Moet je wat hoger zitten, denk ik. Uh, eigenlijk wel, hè? Hé, <laughs> hey, uh, ja. Uh, Gordon uh, neemt afscheid van uh, zijn zangcarrière. Ja, dat is uh, wat minder, natuurlijk. Ja, ik heb uh, vandaag... Uh, 25 jaar teruggekeken, het ja. eerste deel. Maar ik vond het wel uh, apart. Ja, hoe zijn hele leven begon en uh, hoe hij begon met zingen, dat vond ik wel. Uh, uh, knap. Ja, ja, ja nee, nee, knap, ja. Ik vond het wel, een, uh, ja. vond het wel uh, ja, spannend om even te kijken. Wie daar weet? leer je ervan. Ja, daar leer je ervan, natuurlijk. Nee, nee, ik heb het ook gezien, ik heb het de afgelopen twee weken bekeken. En uh, ik, ik vond het een interessant verhaal. Want er kwamen natuurlijk ook wel wat dingen naar voren over zijn drugsgebruik, wat al natuurlijk al lang bekend was, maar, maar ook, uh, ook over zijn stemproblemen waar die vandaan komen. Dat is hè? Ja, dat klopt. Nee, niks. Er is niets. Oh. <lacht> <laughs> maar nu heb ik het pas door. Maar, um, oh. nee, maar. maar ja, uh, ook zijn stemprobleem. Door medicatie uh, kan je stem ook uh, helemaal kapot gemaakt worden. Ja, er zijn inderdaad uh, wat ups en downs in zijn carrière geweest. Dat heb ik ook allemaal gezien via de, zijn 25-jarige. Via de documentaire op televisie, ja. natuurlijk. Maar, en, uh, maar, maar er zit ook. Uh, een, uh, ja, er treedt iemand op vandaag in zijn uh, laatste show, dan. Bij in het, uh, in het theater in Amsterdam. Uh, die jij ja, ook goed kent, toch, Randy? Wesley Klein, ja. Ja, klinkt. Wesley Klein, dat komt ja, uit Leiden. Ik mag het eigenlijk niet vertellen, dat is natuurlijk een geimpje. Ik weet niet of ze kinderen meeluisteren, maar uh, ik ben uh, 4 december uh, Zwarte Piet bij Wesley. Ach, gezellig. Ja, dan uh, gaan we even een huisbezoekje brengen bij uh, Wesley Klein. Dus uh, dan uh, ben je ook jong voor altijd. Ja, dan ben ik zeker jong voor altijd. Of die kinderen natuurlijk. Ja. <laughs> nee, maar wel heel erg leuk uh, dat, uh, dat uh, ja, Wesley daar natuurlijk die kans heeft gekregen van Gordon... En uh, ja, dat is uh, wel heel erg leuk. Ik heb gisteren live meegekeken op zijn Facebookpagina... en het zag er leuk uit die optreden. En uh, ik hoop dat hij daar dan veel meer verder uh, door gaat komen. Ik verwacht wel dat hij, uh, dat hij ooit nog een keer een comeback maakt. Ik denk het ook. En ik denk dat dat al snel is. En nee. ik heb van de week... Heb ik een ja, bij RTL Live was dat een interview gezien met hem. En toen vertelde hij al van... ja, misschien ga ik wel één keer per jaar... zo'n groot concert geven met het metropoolorkest. Orkest... En dan liep hij daar weer zeggen van ja, nou, uh, tot juni ben ik toch de boek hoor als, als zanger. Weet je, zo gaat het alleen maar door, door, door, door, door. En dan blijft hij gewoon, joh. Ik denk dat hij de microfoon niet kan laten liggen. Denk het ook niet. En ik denk dat het alleen maar frustratie is omdat zijn nummers niet gedraaid worden. En nu worden opeens zijn nummers wel gedraaid. En dan heeft hij er wel weer zin in. Ja, zo is het. Zullen we gewoon lekker draaien. Wesley Klein en uh, ja, Gordon natuurlijk met uh, Jong voor... Altijd. Altijd. Ik druk bijna op de verkeerde. Jong voor altijd hier op Siere Web Zand het lekkerste schil van uw regio. Bezoek is 023-573-0393. Ja,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 Samen mijn vader vragen? En ieder zijn vergeisd, zijn eigen deel. Al is het dag en komt ze op zomer en geluk op dagen. Mijn zakken leeg, alweer geen maar ik blijf. Van uw regio. Wij gaan langzaam uh, naar het nieuws. En uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat is nou eenmaal zo. Hè. We gaan gewoon lekker naar het nieuws. Dat hoort er ook bij de Commercial Break. En uh, wij zien u zometeen het tweede uur terug. Ik begrijp het nu. En besef het nu. Ik neem het nu, het einde, het valt me zwaar, zo'n einde, want het voelt nog niet klaar. Maar als het zo moet, dan is het vast goed, maar wie zegt me dat dit afscheid voor eeuwig is. Tot zover het ritme van ZFM. Oh, ZFM.